tussen Hodendrecht en Amstel, 35 minuten. En de A12, Arnhem-Oberhausen, tussen Oud-Dijk en Duitsland... door grenscontroles, een vertraging daarvan 8 minuten. A67, eind over Turnhout, tussen Leenderheide en De Hocht... Randweg N2 Zuid, daar doe je er 8 minuten langer over. En de laatste, dat is de A76, Geleen-Keulen... tussen Simpelveld en Duitsland, een vertraging van 11 minuten. Pet your boys, en Dusty Springfield onderweg... met What Have I Done to Deserve This...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 Het is inmiddels al meer dan 50 jaar of bijna 50 jaar bij elkaar. Er zijn huwelijken die eerder stranden. Die van mij bijvoorbeeld. Hij is flauw natuurlijk. een uh, Toto van het album The Seventh One... waar natuurlijk uh, de grootste, grote hits Pamela en uh, Can't Stop Loving You ook staan. Deze is... ja. Eentje die je wat minder vaak hoort, maar wel een waar heel veel mensen... en vooral heel veel Toto-fans heel erg blij van worden. Uh, Tessa, die gaat uh, via de Radio Veronica-app weten... wat een heerlijke muziek weer op deze zondagmiddag. Genieten, dankjewel. En over Toto is er uh, best wel wat nieuws te melden. Want... Um, ondanks dat ze al zo lang met elkaar zijn... zijn ze zeker niet van plan om uh, de gitaren in de wilgen te gaan hangen. Sterker nog, er komt een uh, grote Europese zomertour aan. En dat gaan ze doen samen met Christopher Cross van uh, Sailing onder andere. En And, uh, I think we're gonna make it. En ook The Romantics, Stalking in Your Sleep, doen mee. Dus uh, drie voor de prijs van één. En of ze daarmee ook naar uh, Europa gaan komen, is nog even afwachten. Maar ik denk dat het iets, iets is waar uh, veel fans in ieder geval naar uitkijken. En wat misschien zelfs, als je de mogelijkheid ertoe hebt... een tripje naar Amerika wel waard is... Toto Majenga voor Patch of Boys, Dusty Springfield. What have I done to deserve this? De zondagmiddag van Radio Veronica, de beste ethisch met zometeen muziek van Tom Petty. I want back down. Eerste man die naar het Songfestival gaat voor San Mario. Boy George en Culture Club, hoor je nu. veronica Super Freak. Hij uh, heeft een uh, behoorlijk heftig leven geleid. Met veel alcohol, met veel drugs. Hij heeft uh, gefeest dat het een aard heeft. En uh, uiteindelijk is hij ook niet heel erg oud geworden. Maar wel een aantal indrukwekkende liedjes achtergelaten. Glow is er eentje van. Uh, Mary Jane Girls in My House zat hij ook achter. En deze is natuurlijk zijn allergrootste Super Freak. Later nog uh, door uh, MC Hammer gebruikt. Met uh, zijn Ken Touch This. Maar dit was het origineel. Super Freak dus bij Veronica. De beste heeft is Marieke die laat weten lekker aan genieten te zijn onderweg, autoradiootje aan en heerlijke muziek. En of ik nog iets van Simply Red kan draaien bij deze Marieke geen probleem. If you don't know me by now hoor je nu.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 been together it should be so easy You don't know me by now, hoor je van Simply Red. En onderweg, onder andere, muziek van Level 42 Children's Days staat voor je klaar. En de Pesh modes Just Can't Get Enough komt er voor je aan. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk, maar wat past bij mij en waar vind ik dat?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 Weer het is half drie en op veel plaatsen schijnt op dit moment de zon. Maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Later vandaag volgt de regen. Temperaturen vanmiddag 10 tot 14 graden. Maar de komende dagen is het droog, schijnt de zon flink. En 12 tot 17 graden zijn zeer zachte temperaturen. Ja, lekker, lekker zeg. Laat die lente maar komen. Van het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen, totale lengte 33 kilometer. Dit zijn ze vanaf 9 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. Daar word je omgeleid. Nu er 11 minuten langer over, sowieso. A2 Utrecht-Amsterdam tussen Holendrecht en Amstel. 24 minuten vertraging. En de A4 Amsterdam-Den Haag tussen de Nieuwe meer en Badhoeverdorp. Er is een ongeluk gebeurd. Daar is je vertraging momenteel 9 minuten. A12 Oberhausen arnhem tussen Beek en Duif. 10, en de laatste, de A76, Geleenkeulen tussen Simpelveld en Duitsland... Is je vertraging momenteel 12 minuten? Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdorp. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu, Dennis Hoebei. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. The Only. Oh nee. Veronica. Beste ethies bij Radio Veronica. Level 42 van het album Running in the Family, Children's Say. De Stop 520, actieweek. Ja, Linda van Leeuwen, die meldde zich via de Radio Veronica. en Die zegt hij is wel toepasselijk voor de Stop 520. En daar heb je gelijk in, Linda. Um, Want het gaat binnenkort gebeuren... Hè? In de week van 11 tot 15 maart gaan we een week lang uitzenden vanuit Utrecht Centraal. Vanuit een enorm groot bed. Onder het motto: Een kind in oorlog is geen ver van je bedshow. En dat allemaal om aandacht te vragen voor die 520 miljoen kinderen... die opgroeien met de gevolgen van oorlog. Samen met Wardshout gaan we dit doen. Het wordt een bijzondere week en vanaf morgen kun je je liedjes gaan aanvragen. Maar Linda die was al nou ja, wakker en die dacht... deze vind ik toepasselijk, dus ik geef hem alvast door. We gaan er een mooie lijst van maken, de dus top 520. En die ga je horen van 16 tot 20 maart. 520 liedjes die hoop bieden die je even een goed gevoel geven bij die kinderen... die uh, ja, toch allemaal in vreselijke situaties zich verkeren... maar toch ook af en toe even vergeten hoe erg het is... en gewoon weer even kind kunnen zijn. Dus check dat vooral allemaal eventjes via onze website radioveronica.nl. Daar vind je alle info en vanaf morgen liedjes aanvragen. dus En uh, ja vanaf het moment dat we dan... Uh, in Utrecht Centraal staan. Met dat grote bed kun je daar ook naartoe komen. Dat gaat echt heel erg bijzonder worden. Een beetje zoals Joko en John dat 57 jaar geleden ook al deden. Vanuit je bed gewoon ja, aandacht vragen voor de situatie in de wereld. Ja, hoe mooi kan het zijn? Een prachtige samenwerking met Wortel. Dus nogmaals, alle info vind je via radioveronica.nl. Zometeen hier. Simple Minds. New Gold Dream komt er voor je aan. Wordt aangevraagd door uh, Yvonne. Die zegt sowieso, alles van Simple Minds is goed. Nou Yvonne, ga ik deze zometeen voor je draaien. Eerst even relaxen met Sade. Deze is fijn hè. The Smooth Operator bij Veronica. Tussen 10 en 6 draai Maurice en Dennis de beste eties. Op Radio Veronica.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 Fantasie, het werk maar doen, denk ik. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Tiffany, die overigens eigenlijk maar één echte hit heeft gescoord... dat was deze, was niet van haarzelf, dat was een cover... dus is er niet heel erg rijk van geworden. En tegenwoordig treedt ze nog steeds op. Dat doet ze in winkelcentra. Je kan haar dus gewoon in zo'n groot mega winkelcentrum in Amerika... kan je er tegenkomen. En dat doet ze onder andere deze... en uh, nog een aantal van die slipstream-hitjes die ze gehad heeft. Ja, zo kan het gaan als artiest. Het lijkt allemaal zo glamorous... maar uiteindelijk als de carrière een beetje over is... dan is het ook wel meteen voorbij. Ja, ja zo kan het gaan. Jammer... Maar deze, die nemen ze er in ieder geval nooit meer af. I Think We're Alone Now, Simple Minds, hoorde je ook. New Call Dream kreeg een berichtje van Ronald van Dam. Die heeft een ideetje voor een battle. En dat vond ik zo'n goed idee. Ga ik zo meteen uitvoeren. Na tweeën hoor je welke het is. Na drieën moet ik zeggen.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 zelfde trap renoveren? Familie Blom kan doe het, Gerben kan doe het, iedereen kan do het. Met Can do. Inmeten en op maat zagen, dat doen zij. Handig toch? Je lijmt zelf de treden erop. Zo gepiept. Je hoort het. Zelfde trap mooi renoveren. Makkelijker en voordeliger dan je denkt. Kijk maar op CanDo.nl. You can do it.